De Kinderroof, deel 2 Uren later kregen ze de burcht van Romhild von Scharnitz in zicht. Zoals Leonardo had voorspeld, was het een onneembare vesting, gebouwd op een steile rots en alleen toegankelijk aan de achterzijde, waar de rots grensde aan de steil lopende wouden. De kinderen keken schuw naar het kasteel om en versnelden hun pas, hoewel ze aan de overzijde van het brede dal voorbij trokken. Ziet er ongastvrij uit, vind je niet? mompelde Leonardo luchtig. Uit torens had men hen waarschijnlijk gezien. De eindeloze slangkinderen. Vele meters breed, kilometers lang. Wat moesten ze doen als opeens weer... tien, twintig ruiters naar beneden kwamen daveren... om nog meer kinderen te roven? Niets konden ze doen. Hoe eerder ze er voorbij waren, hoe beter. Vele kinderen begonnen angstig te draven. Anselmus genoot... Dolf bestudeerde de vesting uit de verte en wenste dat hij een verrekijker had. Hoe zag de platte grond van zo'n kasteel eruit? Hoe kon je een Romaanse burcht binnendringen die er nota bene op was gebouwd... om een maandenlange belegering te doorstaan... en die zo was neergezet dat hij niet bestormd kon worden... en niet met geweld kon worden ingenomen? Carolus, die zou het wel weten. De kleine koning wist waarschijnlijk alles van burgten af... Dolf ging onmiddellijk op zoek naar zijn vriendje... die zich ergens in het midden van de stoet bevond. Hij ontdekte hem, hand in hand met Hilde. De boog en pijlenkoker op zijn rug leken belachelijk klein. Hij zag er bedroefd uit, want hij miste zijn goede vriend Berto. Marieke was Dolf nagelopen en trippelde nieuwsgierig achter hem... nu en dan een blik over haar schouder werpend... naar de vesting aan de overzijde van het dal. «Carolus, ik moet je spreken.» Heb je iets bedacht? vroeg Carolus blij. Hij liet Hilde meteen los. Wat is het? Wat gaan we doen? Marike, praat jij zo lang met Hilde? Carolus en ik hebben andere zaken te bespreken. Marieke trok een pruilmondje. Als er gevochten gaat worden, wil ik ook meedoen. We gaan niet vechten, kleine driftkop, lachte Dolf. We gaan een samenzwering smeden en dat moet in het diepste geheim gebeuren. Een samenzwering? Carolus' ogen schitterde geestdriftig. Tegen de graaf? Stil! Dolf trok hem uit de rij weg en ging met de kleine koning aan de kant van de weg zitten. Terwijl de kinderen hen voorbijliepen, zei hij... Luister, ik weet nu een manier om de gevangenen uit het kasteel te halen. Vannacht, of liever morgenochtend heel vroeg. Hoe dan? Zachtjes. Het mag niet uitlekken. Het is een list. Carolus knikte heftig. Ik doe mee. Wat ben je van plan? Dolf vertelde het hem. Hij sprak zeker een half uur achtereen en Carolus raakte er helemaal opgewonden door. Dat is knap bedacht, riep hij uit toen Dolf eindelijk zweeg. En ik moet zeker voor de materialen zorgen. Precies. Noem eens op. Carolus stelde het af op zijn vingers. Zeventien horens. Zeventien haarbanden en grasrokjes. Vogelveren, vet en houtskool. En zeventien paar schoenen met het bond aan de buitenzijde. Die horens zijn er wel. Meestal bewaren we ze om ze uit te hollen. Het zijn fijne drinkbekers. Laat de meisjes de andere dingen vlechten, maar vertel ze niet waar het voor is. Zeg maar dat je weer iets nieuws hebt uitgevonden, zei Dolf. Maar waarom moeten we precies met z'n zeventienen zijn, vroeg Carolus. Dolf aarzelde. Zoiets kon je aan Leonardo uitleggen, niet aan de kleine koning, voor wie rekenkundige reeksen geheimtaal waren. Dat zal de meeste indruk maken, vooropgesteld dat die rovers de moeite nemen om ons te tellen. Zeventien is een tovergetal. Het getal van de duivel is dertien, zei Carolus. Ja, maar met zo weinig is het te gevaarlijk. Zeventien is precies zo'n geheimzinnig aantal. Geloof me nu maar. Weten ze dat op de burcht van Scharnitz? Hun huiskapelaan zal het zeker weten. Mooi. Al pratend kreeg Dolf weer een inval. Hij tastte in zijn broekzak en voelde daar het kostbare doosje lucifers... waarop hij al die weken zo zuinig was geweest. Vogeldrek, zei hij, half hardop. Wat? Van die witte, gedroogde vogeldrek. Dat vind je op elke steen. Dat zoek ik wel bij elkaar vanmiddag. En droge houtskool. Jij, Carolus, zorgt voor de rest van de vermomming en je zoekt ook vijftien sterke jongens uit die niet gauw bang zijn. Je vraagt ze of ze bereid zijn ons te helpen om hun vrienden uit de burg te halen. Ze hebben het recht te weigeren, want we mogen niet verhelen dat het een levensgevaarlijk karwei is. Maar zelfs als ze niet durven, moeten ze hun mond erover houden. Ik ken er wel dertig die graag zullen meedoen. Vijftien is genoeg. Met ons erbij maakt het zeventien. Niet één meer of minder. Het lijkt wel vast een avond, grinnikte Carolus. Mijn lieve jongen, dit is geen grap. Het wordt bittere ernst en we kunnen er alle zeventien het leven bij inschieten. Dacht je dat ik laf was? Stoof Carolus op. Natuurlijk niet. Jij bent de moedigste kleine koning die ik ooit heb ontmoet. Maar nu moet ik er nog achter zien te komen hoe die burg in elkaar zit. Van hieruit kun je hem zien en die rots waarop hij staat is onbeklimbaar stijl. Wat denk je dat er aan de achterkant is, waar het kasteel grenst aan de berghelling? Een kloof, zei Carolus zonder aarzelen. Met een ophaalbrug erover? Ja, die heb ik gezien. Carolus' jagerogen waren veel scherper dan die van Dolf. Bovendien wist de jongen hoe je een burcht aan de buitenkant moest bekijken. Dus de ophaalbrug aan de achterzijde, dwars over een diepe kloof, is de enige toegangsweg, mompelde Dolf pijnzend. Dat betekent dat we onze aanval pas kunnen uitvoeren als die brug is neergelaten. Hoe laat in de ochtend zouden ze dat doen, denk je? Vroeg. Kort na zonsopgang. Maar er zullen wachters bij staan. Twee zeker. Ja. Wat komt er na die brug? De poort natuurlijk. Een grote, zware poort die wij niet kunnen inbeuken. Hoeft niet. De poort zal voor ons opengaan. Daarop kun je rekenen, beloofde Dolf met meer zelfvertrouwen dan hij voelde. Wat ligt er achter die poort? Een gang? Dat weet ik niet. Het kan een overwelfde gang zijn en aan het eind een tweede poort of een ijzeren valhek. Maar dat halen ze wel op als de buitenpoort open is en ze geen onraad vermoeden. Daarom moeten we er ook voor zorgen dat niemand behalve wij zeventienen iets van het plan te horen krijgt. Wat komt er na de poorten? De binnenplaats. Zeg, Rudolf, heb jij nooit een kasteel van binnen gezien? Jawel, maar waar ik vandaan kom hebben ze geen rotsen van honderd meter hoog waarop ze hun vesting kunnen bouwen. Daar is het laagland en moeras. Als ze bij ons een kasteel bouwen, graven ze er grachten omheen en bouwen sterke muren. Romhild heeft geen extra muren nodig. De rots beschermt hem voldoende. Een binnenplaats dus, prevelde Dolf. Flink ruim, hoop ik. Omgeven door gebouwen? Ligt het woongedeelte tegenover de poort? Met de hand boven de ogen tuurde Carolus naar het kasteel in de verte. Ja, ik tel veertien ramen die uitkijken over het dal. Dat moet het woongedeelte zijn. Links en rechts staan de bijgebouwen. Een kapel, je kunt het torentje goed zien. Als je met je rug naar het bos gaat staan, bij de ingang van de burcht... liggen de stallen en opslagplaatsen links... De kapel en de wapenkamers rechts. Waar denk je dat onze vrienden zijn ondergebracht? Die zijn natuurlijk opgesloten in de bijgebouwen. In de brouwerij misschien of in een lege stal. Beslis niet bij de paarden. Zo'n roofridder is erg gesteld op zijn paarden en laat er geen gevangenen bij. Hoeveel kinderen werden er vanmorgen geroofd? Niemand heeft ze geteld... Ik heb er ook niet op gelet. Nicolaas joeg ons de tent weer in, maar ik bleef buiten en schoot op de ruiters. Ik raakte er één in zijn oog. Hij viel van zijn paard en de kinderen sloegen hem dood. Toen trok Anselmus me naar binnen. Hij was woedend op me. Everard zegt dat het er meer dan vijftig moeten zijn geweest. Ja, dat dacht ik ook. Vraag Everard vannacht met ons mee te doen. In elk geval. Dolf keek rond. Waarvoor zou Romhild die kinderen nodig hebben? Dit hele dal is toch zijn gebied? Zou hij rijk zijn? Deskundig knikte Carolus met zijn hoofd. Ja, als hij hier woont en alle reizigers tol laat betalen, moet hij heel wat schatten vergaard hebben. Maar zijn grond zal weinig opbrengen en zwinters leidt hij honger. Hoe weet je dat? Carolus wees naar het brede dal en de torenhoge bergen rondom. Veel van de grond ligt braak. En heb je vanmorgen die ruiters goed bekeken, Rudolf? Een paar van hen zaten vol pokputten. Vol met wat? In dit dal moeten nog niet zo lang geleden de pokken hebben geheerst. Hé, hey, moet je daarvan zo schrikken? Dat komt zo vaak voor. Van de kerels die het kamp overvielen hadden er zeker zes littekens. Dolf verviel in nadenken. Maar hij begreep niet waarom Carolus dat belangrijk vond. Wat hebben de pokken met kinderhoofd te maken? Dat zie je toch? De velden liggen onbebouwd. De weg is slecht onderhouden. Die hutten daar gins zien er onbewoond uit. Allemaal een gevolg van de ziekte. Graaf Romhild heeft misschien wel de helft van zijn lijfeigenen verloren. Hij heeft dringend nieuwe werkkrachten nodig. Aha. Wat gebeurde er met je als je de pokken kreeg, dacht Dolf. Je werd zwaar ziek, je ging dood of je werd beter. Wie het overleefde zat onder de littekens, zoals enkele van Romhilds krijgslieden. Waarvan droomden zulke mannen in hun eilkoortsen? Van folteringen? Gruwelen? De hel? Ze moesten stuk voor stuk een kwaad geweten hebben. Wij zullen hun koortsvisioenen weer voor hen levend maken, beloofde Dolf grimmig. De stuipen op het lijf zullen we hen jagen. Carolus, laten we aan het werk gaan. De laatste kinderen waren intussen voorbijgegaan. Dom Thaddeus, die bijna achteraan liep, passeerde hen... en keek even verwonderd op hen neer. Hebben jullie je bezeerd? vroeg hij. De twee jongens sprongen op. Niks aan de hand. We zaten even te rusten en te praten, legde dolf uit. Dat de twee energiekste kinderen uit het leger tussentijds moesten rusten... vond Thaddeus verdacht. Jullie zijn toch niet ziek? Zegen ons, Dom Thaddeus, zei Carolus plotseling... We zullen het nodig hebben. De priester zegende hen, maar voordat hij verder iets kon vragen, renden ze weg, naar voren. Hoofdschuddend keken hij hen na. Die twee zijn iets van plan en het zou me niets verwonderen als dat verband hield met de kinderroof vanochtend. Maar waarom nemen ze mij niet in vertrouwen? Het verdroot hem dat ze hem buiten sloten. Om de afstand tussen het kinderleger en de dreigende burcht zo groot mogelijk te maken, hadden de leiders besloten de middagrust over te slaan. Maar omstreeks vier uur begonnen vele kinderen over vermoeidheid te klagen. Er kwamen uitvallers en het hoge tempo zakte. Kinderen sjouwden met kinderen. Stemmen verhieven zich die om rust en eten smeekten. Eindelijk moesten ze wel stilhouden en een kampplaats zoeken. Dolf bemoeide zich met niemand en ging op zoek naar Carolus. ''Heb je alles?'' ''Ja, ook de horens, de rokjes en de schoenen. In mijn mantel gerold en verborgen achter een paar bosjes, daar gins. Mooi. Hoe staat het met de jongens?'' ''Ze houden zich gereed. Vijftien, goed gewapend en tot alles in staat.'' ''Zorg dat jullie ongezien uit het kamp kunnen wegsluipen en wacht op mij tussen de struiken. Ik moet nog even iets doen.'' We hebben nog ruim drie uur daglicht om van te profiteren, maar niemand mag ons zien vertrekken. Weten de jongens wat er van hem verwacht wordt? Zijn ze niet te moe? Het zijn geen kleintjes, stof Carolus op. Tot straks dan. Dolf ging Leonardo opzoeken, die bezig was zijn ezel te verzorgen. Luister, mijn vriend, ik heb vanavond een paar dringende bezigheden. Ik vertrouw Marika aan jouw zorgen toe. Pas goed op haar en zorg dat ze me niet volgt... En uh, als ik niet meer terugkom, wil jij je dan verder om haar bekommeren, Leonardo? Wat ga je doen, Rudolf? Dat kan ik niet zeggen. Beloof me... De student lachte spottend. Zien we je over enige tijd terugkeren met vijftig gestolen kinderen? Vroeg hij zacht. Dolf kreeg een kleur. St, hoe kom je op dat denkbeeld? Oh, wees gerust. Ik weet van niets. Ik kan me voorstellen dat je je plannen geheim wilt houden. Ik kan zwijgen, maar ik ken jou, Rudolf. Als jij je iets in je hoofd haalt, moet het gebeuren, al is de hele wereld tegen je. Dolf zuchtte en keek schuw naar zijn vriend, die hem hartelijk toeknikte. Ga in vrede, Rudolf, en doe wat je voelt dat je moet doen. Ik zal niet aanbieden je te vergezellen. Nee, fluisterde Dolf ontroerd. Iemand moet toch bij de kinderen blijven en over hem waken? Vannacht zal ik voor je bidden beloofde Leonardo ernstig en opeens zonder zijn gewone spot. Ze omhelsden elkaar. Dolf durfde geen afscheid te nemen van Marieke. Terwijl er in het kamp druk werd gekookt, sloop Dolf weg. Hij droeg twee pakken. één met harde koeken, één met de spullen die hij dacht nodig te hebben voor de overval op de burcht van Sjarnitz. In het bosje aangekomen vond hij daar Carolus met vijftien goed gewapende en bepakte jongens. Dolf sprak hen zacht toe. We moeten nog deze avond een lange tocht maken en tijd om te rusten zullen we nauwelijks hebben. We mogen beslist niet gezien worden. Over drie uren wordt het donker. Zodra we de burg bereikt hebben, moeten we eromheen trekken en aan de achterzijde door het woud naderen. Verborgen in het woud moeten we de ochtend afwachten en ons klaarmaken voor de overval. Jongens, dit wordt een waagstuk en wie nu nog bang wordt, kan zich terugtrekken. Voor hem vragen we dan een ander. De bijzonderheden bespreken we onderweg wel. Durven jullie het aan? We durven, sprak een van de jongens. Onze beste vrienden zijn in het kasteel gevangen. We mogen hen niet in de steek laten. Dat was Walter, een geduchte jager. Ook Matties, een van de vissers, liet zich horen. We zijn tot alles bereid, Rudolf, als we daarmee Peter kunnen redden. Dolf was ontroerd. Hoe trouw waren die kinderen. Nog maar enkele dagen geleden hadden ze pal voor hem gestaan. Nu verklaarden ze zich opnieuw bereid hem te volgen, door dik en dun, omdat hun vrienden in gevaar waren. Wie zei dat moed en ridderlijkheid in de dertiende eeuw alleen bij edellieden werden gevonden. Dan gaan we. Zwijgend trokken ze weg. Terug naar de plek waar Dolf en Carolus die middag hadden zitten praten. Niemand van hen scheen werkelijk bang. Weken lang waren ze al onderweg. Ze hadden ontberingen doorstaan, onder de blote hemel geslapen, wilde dieren overwonnen, brullende rivieren doorwaad. Tientallen malen hun leven gewaagd. Ze waren gehard door wind en regen en kille nachten, door brandende zon en de geuren van de vrijheid. Stuk voor stuk waren ze heel wat mans. Carolus had ze met kennis van zaken uitgezocht. De kleine koning ging voorop. Een generaal die zijn troepen aanvoert. Dolf sloot de rij, dikwijls omkijkend om te zien of ze niet gevolgd werden. Enkele weken geleden had hij de eerste huiver gevoeld toen de tocht door de Alpen ter sprake kwam. Sindsdien had hij er tegen opgezien als tegen een onmogelijke onderneming. Hij had s'nachts gedroomd van hoorde wolven, van beren, afgronden, sneeuwtoppen, van steenlawines en rampen maar niet van wat er deze ochtend was gebeurd. Een brutale kinderroof en de onverbiddelijke noodzaak om zijn vrienden uit een onneembare burg te gaan halen.